Bij de voorverkiezingen bepalen aanhangers van partijen wie zich kandidaat mag stellen voor de congresverkiezingen in november. In Delaware en New York wonnen kandidaten van de Tea Party van meer gematigde republikeinen. Dat kan gunstig zijn voor de democraten, die nu sneller steun kunnen krijgen van kiezers in het midden. De populariteit van de groenen in Duitsland staat op het hoogste niveau ooit. De partij krijgt in een peiling van het instituut Forza 22% van de stemmen. Daarmee staan de Groenen vlak achter de grootste oppositiepartij, de SPD. De regeringspartij CDU is met 30% de grootste partij. De populariteit van de Groenen zou samenhangen met het besluit van de regering om kerncentrales langer open te houden. Tien jaar geleden besloot de regering van de Groenen en de SPD dat alle kerncentrales uiterlijk rond 2020 moeten sluiten. Maar volgens de huidige regering is dat niet haalbaar.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 Bij een Amerikaanse raketaanval in het noordwesten van Pakistan zijn volgens het Pakistanse leger twaalf opstandelingen gedood. De aanval werd uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje, een zogenoemde drone. Het gebied Noord-Waziristan is in het afgelopen etmaal driemaal door de Amerikanen met drones bestookt. Vanaf begin september zouden 60 strijders van Al-Qaeda en de Taliban in Noord-Waziristan zijn gedood bij dergelijke aanvallen.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 Keep on turning away from my eyes. I keep running the world, but I stumble on lies and I try to ignore all the things. did I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 Nou, het is gewoon uh, op Dat een steentje kunnen ze je opstuurt, die uh, krijgen, bijvoorbeeld. dan ja. ja. oh, okay. hou je ze zelf van. en je stuurt ze gewoon ja, per, uh, ja, ja. ja, Dat is wel leuk eigenlijk in wezen, toch? Ja. Het, ja. leuk. Tussen aanhalingstekens, als het leuk is. Ja, maar. als het een steentje bij kan dragen om uh, iets op te lossen. Ja. Waarom niet? Je hebt een eigen website, hè? Uh, ja, ik... Uh, Zetvoort.nl, inderdaad. Daar is uh, Rutger Groot, is daar uh, ongeveer drie, vier jaar geleden mee begonnen. Met uh, ja, laatste nieuws uit Zandvoort, eigenlijk, is het motto. En uh, daar ben ik in een uh, klein anderhalf, nee, anderhalf jaar ongeveer, uh, inderdaad... Uh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 Even de krant opbellen, van uh, moet je luisteren, dit is gebeurd. Dan wordt er alvast een stukje op de website geplaatst, en, uh, van, de, van de grote krant dan, zeg maar. En dan uh, ondertussen bewerk ik mijn foto's, stuur ik ze op en plaats ik ze ook op uh, eigen site. Dus. Dat doe je met je mobiele telefoon of zo? Nee, gewoon naar huis. Naar huis, eerst ja. als de sodomieten naar huis toe. Ja. Ik vond het zo verschrikkelijk snel, ik denk, jongen jongen ja, oh, jongen. Uh, die, die goede man die is uh, he, nog niet eens in de ambulance afgevoerd of het stond al op voor Ja.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 Zelf dacht ik even, oh god, nee toch? Want het was ergens in Egmond of zo, of, of uh, Hoek van Holland, ik weet niet precies, het was er ergens op een ander strand. In Oco, en ook al, en natuurlijk op het Naturistenstrand ja. hebben we ook al een brand gehad. Ja, dacht dat ik dacht, oh god, als er nou maar geen pyromaan is, maar dat bleek nee. dus inderdaad uh, niet N zo te nee. zijn. Ja, volgens mij is de oorzaak nog niet bekend, maar. Oké, okay, ja. Maar ze denken niet een of andere pyromaan. Nou, zou dan. kunnen, ik ja het niet. Nou, misschien heb je het uh, publiek gefoto gevind, <laughs> staat hij er net op. Wat is jouw mooiste foto die je ooit gemaakt hebt? Uh, mooiste foto, ja, nee, ja. Uh, misschien uh, van die brand in bloemen nou, inderdaad, ja, zit er wel uh, heel hele mooie tussen inderdaad. Helemaal ja. afgefikt is ja. dat op de, de bodem. En ik was er snel bij, dus... Uh... Je pieper ging af, je ziet van oké, okay. ja. strandpaviljoen die Snel nou, even de slaap uit je ogen ja Hoe laat was dat? Ik geloof dat het uh, rond een uurtje ja, of vier uh, was. Ja, was ja. Ja. Oh, wow ja. Je wordt wakker ervan ja. en uh, nou, huppakee, uh, ja, ja, broek ja, aan en uh, ga met die banaan. Ja. Wat is de meest ontroerende foto die je hebt gemaakt tot nu toe? Uh, onderroerend, ja. Er gebeuren natuurlijk wel uh, soms dingen die, waarbij uh, een dodelijk afloop ja. is. Maar ja, echt onderroerend verder. Of misschien ergens in de natuur gemaakt? Ik denk, nou, dat ik dat toch mag mm. meemaken. Wat, wat, wat. Nee, natuur niet echt. Wel uh, soms ondergang of zee natuurlijk. Maar... Ja. Zeehondjes die. Uh... Nee, zeehondjes niet. Nee, ja. nee, nee. nee, nee.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 Misschien, uh, ja, ik weet, uh, ik weet natuurlijk niet of ik uh, verder wil uh, en mijn beroep er veel van maken, maar uh, dus dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ook wel. Okay. Nee. Ja, ik het Het is niet een droom dat je nee, denkt, nee, ik nou, ik, ik de wil de politieprijs dus, een keer wonen, winnen of ik wil... Uh... Ja, die, die opleiding, uh, die hotelvakschool, uh, ja. <coughs> wanneer ben je daarmee begonnen? Uh, vorig jaar mee begonnen. ik, nou in het tweede jaar. En hoe lang moet je er nog? Dan moet ik nog, uh, het is in totaal vier jaar, dus. mm.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 Z-V-O-O-R-T. Hartstikke bedankt Robin. En heel graag. veel succes en hele mooie foto's. en uh, ja, Succes dank met je, je studio. Dankjewel. Dank je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 <laughs> ja? ja? Ja, vond ik ook. Nou, ja, goed, ja. Goed, okay. nee, ja, ja, het ja. was ook een mooi programma, vonden wij eigenlijk zelf ook. Er was veel uh, omheen, buiten, uh, in, in standjes langs uh, kerk, uh, Mensen hadden wat gemaakt. Maar daarnaast was er een heel afwisselend uh, podium uh, lekkere, optreden. Lekkere hapjes. <laughs> lekkere hapjes, ja. Ja. Ze waren allemaal op. <laughs> ja, er was heel veel. Ja.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 Om weer echt te kunnen meezingen. En mensen zijn weer gaan ontdekken de wisselwerking tussen koor en uh, samenzingen En soms voorzang, samenzang. Uh, en, en iets zingen dat kan ja, soms een grote meerwaarde geven aan een gebeuren.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 Dat nou, was een bijzonder onderdeel van het programma uh, van het open dag uh, uh, het festival van de Bijna Verboden Liederen. <laughs> en ode dus aan uh, Huub Oosterhuis. Ja. Wie had dat op het programma gezet en waarom?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 Mensen die vinden dat, ja, dat het experiment nu al genoeg is geweest. Hè. Er is een nieuwe taal ontstaan en er is een groep van toch wat behoudende sensoren. Mensen die ja, dan vaak aangesteld zijn in liturgische commissies. En met name in bepaalde is ligt dat toch al vrij orthodox. En die hebben hun maat genomen, zal ik maar zeggen, op de liederen en...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 Of, of een wiegeliedje, Suzanne Anje. Ik weet niet of je dat nog van schooltijd kent. Uh, nou, verschillende van die liederen. Zing het maar, even: Wonen overal nergens thuis. Suzanne Anje, ik zwijgen, die is geloof ik een Oost-Nederlands liedje. Nou, goed.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 Dat, wordt, dat is eigenlijk een paaslied. wordt heel vaak gezongen bij, uh, bij uitvaarddiensten. Dat zijn eigenlijk wel de, de beroemdste liederen. Van... Nou, de Steppen zou bloeien, werd als laatste gezongen uh, afgelopen zaterdag. En toen ja. jij dit aankondigde, zag ik iets van emotie in je. <laughs> ja, want je herinnerde uh, de toehoorders aan 8 mei 1985. Ja. De 19, uh, mei. 85, ja. Uh, op het Mali-veld... Ja, Protestbijeenkomst ja, ja. tegen de komst van uh, Paus Johannes Paulus II, Pope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 Of nee. kwam er toch weer te veel tegengas? Uh, er is zeker, maar dat is natuurlijk altijd wel, wel parallel gebleven. Uh, ja, er is tegengas gekomen. Je kunt zeggen door, de, ja, wel wel door het officiële beleid. Met name door de benoemingen die op een gegeven moment door de bischoppen... Uh, ...zoals de bischoppen hier benoemd werden. We ja. begonnen bijvoorbeeld met de benoeming van uh, bischop Gijzen in uh, Roermond. Dat gaf natuurlijk geweldig veel. Uh... Dus de hele stap terug. De ja, ja, ja. Nou... <laughs> En uh, toen de paus kwam in 85 was er net een bisschop in, in De Bosch benoemd. En, uh, dat was ook heel, uh, heel omstreden, die eigenlijk ook niemand wilde. Nee. En uh, ja, zo is dat in veel bisschoppen, een bisdomme gegaan. Ja. We hadden nu dus het probleem tussen uh, bisschop Punt en de Oranjemissen. Hm.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 vorming en buitenspel staan en uh, noem maar op of, of er alles bij goed samenspel ja. er, er is er zijn zoveel je doelen In koppertjes uh, zou ik maar zeggen waardoor je uh, de thematiek kunt oppikken hoe ja. zit het dan met de maar, penalties ja, de penalties. Ja. Die heeft hij gekregen. <laughs> hij moest in een Maar hij mag, ja, hij mag weer terugkomen ja, hoor. Ja. Ja, ja, ja, ja, gelukkig wel. Maar heren, aangepaste diensten die worden natuurlijk geadviseerd. Jawel. Nou ja. goed, dan denk ik dat hij dat ook doet. Maar ik hoop wel dat hij, uh, hij pas toch blijft. Want uh, dat, dat, dat zit hem eenmaal in hem. Ja. Om uh, <laughs> dingen te verzinnen. En, en, en uh, ja, mensen op te, op te roepen en uit te lokken om ook uh, inventief te zijn.